11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Rodiers en Gio Lippens. Bijzonder goedemorgen. Dag 4 van de Olympische Winterspelen. Met vandaag weer een vol Short Track programma. En natuurlijk het koningsnummer bij de mannen. De 1500 meter. Maar daar verderop in die andere hal bij het Short Track... staat er al een heat op het spel. Met een Nederlandse Yara van Kerkhoff. Dus snel over naar Herbert Dijkstra. Ja, we praten over de kwartfinale heat op de 500 meter. Slechts één Nederlandse vrouw wist door te dringen. Dat is Jara van Kerkhoff. Zij zal zo dadelijk in actie komen met Ariana Fontana. Dat is de dame uit Italië en ook Europees kampioenen. Verder Marion Saint-Gelais, dat is een Canadese. Die is erg goed, behoren beide tot de wereldtop. En Nathalie Maszewski. dat is een Poolse die goed kan starten. Dus van Kerkhoff staat nu klaar voor de start... en moet zorgen dat ze goed weg is. Dat is heel belangrijk op die 500 meter... Inderdaad klaar voor de start, inmiddels vertrokken. En de valse start is een feit. Dat betekent dat de vier dames terug moeten. De beste twee van deze vier gaan door naar de halve finale. En dat wordt een pittige opdracht voor Yara van Kerkhoff. Want Fontana en saint we echt tot de wereldtop. En dat is in deze kwartfinale waar Van Kerkhoff mee moet afrekenen. Ze moet minimaal dus bij de beste twee. En dan is het zo belangrijk dat je bij die start heel goed wegkomt. En die eerste start was dus vals in baan 1 Fontana. Dat is op de 500 meter heel erg gunstig. Dan staat je helemaal binnenin. Van Kerkhoff daarnaast. Dan Saint-Gelais en dan Marcilewski. De Poolse die overigens heel goed kan starten... maar helemaal buiten moet beginnen. Nu zijn ze goed vertrokken. Van Kerkhoff een beetje in het gedrag gaat er onderuit. Het zal toch niet waar zijn. Hier Jara van Kerkhoff onderuit in de beginfase. En omdat het zo vroeg is, direct na de start... vindt er opnieuw een herstart plaats. Dat is dan eh, een geluk bij een ongeluk... En dat betekent dat de andere vrouw een rondje rijden. Dat van Kerkhoff de schade aan het opnemen is. Die komt daar verder goed vanaf. Ze kwam onmiddellijk na de start ook in het gedrang. En ja, de belangen zijn natuurlijk groot op zo'n 500 meter. Als je bij die start niet meteen goed zit. Op plaats 1 moet je eigenlijk zitten. dan. Uh... Ja, dan is de kans dat je nog bij die beste twee kunt komen. Al heel lastig, zeker voor Van Kerkhoff. Die hier weggeduwd wordt door Saint-Gelais. Dan onderuit gaat. Er wordt meteen afgevlagd. En dus wordt er zo dadelijk voor de derde keer gestart. Op de 500 meter voor vrouwen. Fontana was als beste weg. Dan duikt Saint-Gelais naar binnen. Ten koste van uh, Jara Van Kerkhoff. Die gaat onderuit. De Poolse komt dan nog goed weg. En ja, het is natuurlijk ook een... Uh, een sport waar vaak gekeken wordt naar de beelden. En dus zal het even duren voordat we opnieuw gaan starten. Want de jury gaat nu kijken of er mogelijkerwijs fouten zijn gemaakt. Dat komt mooi uit, want dan kunnen wij meteen naar Medal Plaza. Want er vindt de huldiging plaats van die fantastische 1500 meter van gisteren. Sebastian Timmerman. En daar is Marit Leenstra zojuist met een grote glimlach het podium opgesprongen. Want niet alleen Irene Wust is daar natuurlijk bij die huldiging. Marit Leenstra, eindelijk was het raak gisteren. Ook voor haar, voor de Vriezin 28. 20 jaar. na al die vierde, vijfde, zesde, zevende plaatsen op grote toernooien... heeft ze eindelijk haar bronzen medaille gekregen. Uit de handen van een Canadese voormalig ijshockeyster... Haley Wickenheiser. Zij is uh, lid van het Internationaal Olympisch Comité. En ik denk dat het geen toeval is dat Bidde deze dame de medailles vandaag uitreikt. Zij heeft namelijk ook Japan. vier keer goud. En net als iedereen Wust nu nog heeft en reikt dadelijk aan Wust haar vijfde gouden medaille uit uit haar loopbaan uit. Eerst springt nu op het podium en ook wel met een glimlach... en een mooie buiging, zoals dat hoort bij een Japanse dame... Mio Takagi. Want wat heeft die toch ook goed gereden? Tuurlijk, ze verloor voor het eerst deze winter. Maar als je kijkt naar de progressie die Mio Takagi heeft geboekt... onder het bewind van de Nederlandse coach Johan de Wit... is het toch heel knap wat zij ook heeft gepresteerd. Takagi dus het zilver ontvangen uit handen van die Wickenheiser... dus de Canadese dame... Lid van het Internationaal Olympisch Comité. Ze krijgt nu uit handen van de Amerikaanse kunstrijdster Patricia St. Peter... nog een extra cadeautje. En dan is het moment daar, een historisch moment daar... dat Irene Wüst haar vijfde gouden medaille uit haar loopbaan in ontvangst mag gaan nemen. We horen het op de achtergrond. Champion d'Olympique, Peba, eerst in het Frans, champion. dat hoort bij het IOC. En daarna in het Engels... We kunnen dat misschien nog net meenemen voordat we naar het short track teruggaan. Dat is het historisch moment wat iedereen wust. maakt ook de dep bovenop het podium. Bovenaan als vijf keer gouden medaille winnares. Wij gaan snel terug naar Herbert Dijkstra bij het short track. Voor de derde keer intussen gestart. En uh, redelijk goed nieuws voor Van Kerkhoff. Want uh, de Canadese heeft een penalty gekregen. Is dus gedisqualificeerd. En dat betekent dat de opdracht uh, niet moeilijker is geworden. Ze moet bij de beste twee eindigen. In een rit met drie vrouwen nu. Waar Fontana heel snel is gestart. Die gaat aan de leiding. En dan gaat de strijd dus tussen de Poolse en Van Kerkhoff. Van Kerkhoff nog altijd in tweede positie. En die tweede plaats dat zou voldoende zijn om zich te plaatsen voor de halve finale. Bel voor de laatste ronde. Nog altijd. Altijd in tweede positie. Fontana aan de leiding. Fontana heeft een behoorlijke voorsprong. Van Kerkhoff nog altijd in de tweede positie. Houdt de deur goed dicht. En Van Kerkhoff, ja, bij de beste twee. En gaat dus door naar de halve finale. En ondertussen heeft Irene Wust haar gouden medaille gekregen. Dus uit handen van Haley Wickenheiser. Ze doet de zwarte muts af. En gaat nu luisteren op het medalplaats naar het Wilhelms. Wilhelmus voor een grootheid. Irene Wüst, de enige winter Olympier met vier keer goud op rij. Vijf keer totaal. Wüst, Takagi en Leenstra staan te glunderen op plaza in Pyeongchang. Waar het trouwens is gaan sneeuwen. En wij gaan om zeven minuten over elf terug naar het NOS Journaal met Mark Hokken. Rookruimtes in horecabedrijven zijn niet langer toegestaan. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald. In de horeca geldt sinds juli 2008 een rookverbod... en voor speciaal aangewezen rookruimtes geldt een uitzondering. Maar de niet rokersvereniging kan, spande een rechtszaak aan... om die speciale ruimtes te laten verbieden. Het gerechtshof stelt die vereniging nu in het gelijk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven... waarin wordt vooruitgelopen op het bezoek morgen van minister Zelstra. Daarin staat dat minister Lavrov en Zelstra elkaar ontmoeten tegen de achtergrond van een ongebreidelde anti-Russische campagne in de Nederlandse media en voor ingenomenheid in het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Zelstra ligt in Nederland onder vuur omdat hij had gelogen dat hij bij president Poetin in zijn buitenhuis was geweest en dat hij hem daar had horen praten over Groot-Rusland inclusief de Baltische staten. Die woorden heeft Zijlstra ook nog eens verkeerd geïnterpreteerd... zegt voormalig scheldopman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Hij was de bron van Zijlstra. Oppositiepartijen zijn kritisch op de VVD-minister. De verklaring van van der Veer maakt zijn positie ook niet sterker... zegt politiek verslaggever Lars Scheerts. Ja, dit is erbij gekomen. Dus... Hoe gaan die partijen dat, uh, dat interpreteren in het debat? En hoe zal Zijlstra zich hier tegen verweerden? Want die zal op, een gegeven moment op, op de een of andere manier moeten zeggen... dat de inhoud toch overeind blijft. En dat kun je vraagtekens bij stellen als je het verhaal in de Volkskrant leest. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk later vandaag... over de affaire Zijlstra. Het wordt niet uitgesloten dat de minister opstapt.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 Vooral in Italië, Frankrijk en Spanje is de vraag naar mensen groot... zegt economieredacteur André Meinema. Landen die eigenlijk een beetje achterbleven... die komen nu ook op gang, die worden meegezogen in die economische groei. Dus daar zie je allemaal dubbelcijferige groei. Geen groei of nauwelijks groei in de Verenigde Staten. Daar zeggen ze zelf, ja, het gaat er wel goed aan in Amerika... maar het werkt te lastig om met mensen te komen. Wereldwijd zet Randstad dagelijks meer dan 600.000 mensen aan het werk. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wil dat er vaker een huisverbod wordt opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Ook moet de politie in meer gevallen zelf een onderzoek beginnen en zaken doorspelen aan het Openbaar Ministerie. Ze stuurt hiervoor vandaag een plan naar de gemeenteraad. Bij een huisverbod mogen plegers van huiselijk geweld tien dagen hun huis niet in, ook mogen ze geen contact met hun gezin hebben. Krikke vindt dat een goede manier om de hulp op gang te brengen.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 Ik ben Kees Kaks van de ANWB met de verkeersinformatie. De problemen spelen op de A4-A58... na het ongeluk vanochtend bij Hoge Heide. De rijbaan is dicht richting Antwerpen. Daarom staat de file vanaf tot aan Hoge Heide. Verkeer naar Vlissingen kan omrijden door de borden Zirikzee te volgen. Verkeer richting Antwerpen rijdt via Breda. Op de A58 staat het vast tussen Heerlen en Bergen op Zoom-Zuid 6 kilometer. De Renault Talisman.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 Iedereen wust kan vandaag haar tiende Olympische medaille behalen. Ja, het is echt bizar, ik heb er niet echt woorden voor. O, ik voel je valse start. En ik denk ja. van wust. De start had ik vals. En ik dacht: Jezus man, schiet een keertje op met een pistool. En nu die eerste passen op het ijs, Rechts, links, rechts, links. Ik dacht dat het omstandig is waar, Dus ik dacht, het moet niet alles uh, die laatste ronde, dat is, uh, dat is de key. De klok gaat naar 1,50. Komt hier een Barenkoor aan. Dat staat er bij 54, 08 Van vorig seizoen, oh. dat gaat er niet aan. Maar het is wel de snelste tijd. De droom is natuurlijk... de uh, droom was... Is, <laughs> met, ja, vijfde gouden medaille en elke speler één. Wie is Olympisch kampioen op, op, op de 1500 meter? Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Bijzonder goedemorgen. Ja, de spanning van gisteren rondom de race van Wust... die zindert nog na hier op de Olympic Oval. En wordt het vandaag weer zo'n dag bij de 1500 meter voor mannen. Sebastian Thirman. Het zou eigenlijk wel moeten, hè? want bij afwezigheid van Denis Yuskov is Kjeld Nuis de rijder met de meeste overwinning in de afgelopen jaren... in de wereldbekers op de 1500 meter. En dus de topfavoriet. Maar ook Koen Verwijt doet natuurlijk mee... de man van de 3000ste in Sochi. En we hebben ook nog Patrick Roest. En dat is een outsider voor de medailles. En die race wordt natuurlijk ook scherp gevolgd... Op... Onze analisten hier aan tafel, Annette Gerritsen en Rintje Risma, eh, hebben jullie er ook het volste vertrouwen in? Zeker. Ja, een fantastische afstand dit. Uh, hier kijkt hij, ze noemen het ook de koningsafstand. En hier kijk je eigenlijk als ex als ex schaatser kijk je wel hier naar uit. Maar krijgen we een Nederlandse koning vandaag? Ja, die kans is wel aanwezig. Die is wel heel groot. Annette? Ja, inderdaad. De, de kans is wel heel groot. En uh, maar een mooie verrassing. Zou ook leuk zijn. Verrassingen zijn altijd goed en enkele tientallen meters hier vandaan in die andere schaatsban. Ja, daar is het ook altijd verrassend en spectaculair. We merken het net al met Jara van Kerkhoff. Sebastian Timmer of Herbert Dijkstra, jij hebt een vol Shorttrack programma. Wat heb je allemaal op het menu? Ja, die 500 meter kwartfinale ritten die zijn zojuist afgelopen. Yara van Kerkhoff was ook de enige Nederlandse... die was doorgedrongen tot die kwartfinale. En ze heeft het knap gedaan, hoor. Ze is door naar de halve finale. Dat is al bekend. En die 500 meters worden vanavond ook helemaal afgewerkt... tot en met de finale. Anders is dat met de ritten bij de mannen, de 1000 meter. Dan gaan we niet verder dan de heats. Er komen drie Nederlanders in actie. Daan Breusma, hij is ook de Nederlands kampioen. shorttrack. Shinky Knecht natuurlijk. Hij behoort tot de favorieten. Hij... Haalde al zilver op de 1500 meter. Maar ja, die 1000 meter. daarvan zijn zaterdag pas de finale ritten. En dan komt er nog een Nederlander in actie. En dat is Isaac de Laat. ook op de 1000 meter. En tot slot hebben we nog de relay. De aflossing. En dat is helemaal aan het einde van de avond. En daarvan is de finale pas op donderdag 22 februari. Maar de Nederlanders moeten zich daar nog wel voor zien te plaatsen. die finale. Want vanavond gaat het om de halve finale. Olympisch nieuws. De 17-jarige snowboarder Chloe Kim heeft goud gepakt op de halfpipe. De Amerikaanse met Zuid-Koreaanse Rootsleaf met ruim 98 punten de conferentie ver achter zich. Ze was deze speler de enige atleet die boven de 90 punten uit is gekomen en na afloop kon ze niet geloven dat ze echt had gewonnen. It hasn't really sunk in yet. You know, I'm still such on a, on a high adrenaline rush. Um, ik I don't really know what just happened. So I need to go home and process everything and I'll probably bawl my eyes out some more. But. De Chinese Liu Jiazhou werd tweede en zorgde voor de eerste Chinese medaille op deze Spelen. De Amerikaanse Arielle, Arielle Golds zat daarna mee, maar ze won niet het goud, maar ze won het brons. Skeletonster Kimberly Bosch die raakt steeds meer gewend aan de Koreaanse ijsbaan. Vandaag ging haar training veel beter dan die van gisteren. Toen werd ze voorlaatste, nu eindigt ze op de achtste plek. Morgen zijn er nog twee trainingsrondes. Vrijdag en zaterdag zijn de vier Heats. En Bos is de eerste Nederlandse skeletonsters ooit op de Olympische Spelen. En al een klein beetje Nederlandse trots vanochtend. Marcel Hirscher pakte zijn eerste Olympische goud. En dat op de combinatie. Niemand kwam in de buurt van zijn sterke slalomrit. Hij zegt dat zijn gouden medaille ook wel een beetje voor Nederland is. Well, uh, for sure, a little bit. Uh, 100%. En, um, I mean, I'm sure that a lot of uh, our friends uh, from. Especially from the family, from mijn mother. They are watching uh, the races as well. And so uh, they are jumping around at the moment, I'm sure. Nou, en Heerser had daarna ook nog een korte boodschap in het Nederlands. Ik zeg uh, hoi naar Nederland. En uh, ik wens jullie heel veel plezier bij het uh, vieren. Dank je wel. En we praten door over het skiën met Edwin Peek. De afgelopen twee dagen spraken we hier vooral omdat de wedstrijden niet doorgingen door die harde wind. Nu wel, dus het Olympische skitoernooi is eindelijk begonnen. Uh, was het helemaal windstil, Edwin? Nee, nog steeds niet. Uh, ze hadden vanochtend toch ook wel heel veel problemen om die afdaling door te laten gaan. Dus uiteindelijk om een uurtje voor de wedstrijd hebben ze besloten om de afdaling in te korten en om lager te starten. Bij de start van de Super G om de ergste wind te vermijden. Dus dan krijg je een kortere afdaling en dan moet je ook om die slalomskiers tegemoet te komen. Want het gaat een, nou eenmaal om een slalomrun en een afdaling moet die slalom ook wat korter worden. Dus ze hadden daar wel wat problemen mee. Maar uiteindelijk is het uh, goed gelukt. Ja, het is dan de combinatie die op het programma stond. En ja. even voor de ski leken. Dat is dus een wedstrijd die bestaat uit de afdaling en een slalom. En dan wint de beste allrounder, toch? Ja, dat is het eigenlijk ook. Het is een soort allround toernooi. Het staat ook trouwens voor de laatste keer op het programma. Het wordt nooit meer hierna geski'd. Want het is ook al een beetje net zoals het EK Allround bij het schaatsen. Altijd een dingetje is. Het is een beetje ouderwets. Nou, dat is bij het skiën net zo. Er zijn eigenlijk geen allrounders meer. Ook in het skiën niet. Maar hier, laat hij nou net wel die allrounder kunnen zijn. Ook een slalom specialist. Maar die deed het het beste. Zeg nog even over de Heerscher. Hè? We, we kennen hem natuurlijk allemaal al jaren als een van de beste skiers ter wereld. Mm -hmm. Pakt wel zijn eerste Olympische gouden plakpas. Hè? Dat werd wel tijd. Ja, dat was wel een dingetje. hoor. Hij wilde dat zelf nooit zo uitspreken. Zeker die laatste vier jaar niet. Na die uh, zilveren medaille die hij haalde in Sochi uh, op de slalom. Toen zei hij eigenlijk ja, van uh, ja, ik, ik, mijn skicarrière is fantastisch. Ik heb zes keer die overall World Cup gewonnen. Ik ben zes keer wereldkamp 55 wereldbekeroverwinningen. Ja, daar uh, laat ik elk jaar het hele seizoen zien dat ik de beste ben. Dus ben ik dan geen goede skier als ik geen Olympisch kampioen ben? Nou, die vraag heeft hij zichzelf echt wel vele malen gesteld. En, maar nu hoeft hij die vraag zich niet meer te stellen... want op dag 1 van het skitoernooi is het raak. Dus ja. dat uh, doet hij goed. De ban is gebroken. Uh, maar hoeveel kans heeft hij op nog meer goud? Nou, zeker nog twee, individueel dan. Op de reuzenslalom is hij echt top. En uh, zeker ook op de slalom, daar wint hij... heel Erg veel. Dan heeft hij een heel grote concurrent uit Noorwegen, Christoffersen. Maar dat wordt een heel mooi duel. En dan heeft hij zelfs in het landen-evenement, wat ook nog op het programma staat met Oostenrijk, ook nog een kans op een teammedaille. Kortom, hij heeft nog drie kansen om nog meer goud binnen te halen. Edwin, dankjewel. Ook lekkere muziek in deze vier uurtjes. Olympia, radio Olympia op deze zender. Tracy Ullman was dat met Day Don't Know. Na drie dagen schaats in Zuid-Korea liggen we nog goed op koers... om de succesvolste winterspeler van vier jaar geleden in Sochi te overtreffen. En vandaag komen de twee grote kanshebbers op de 1500 meter opnieuw uit Nederland. En vooral Koen Verwij is uit op een revanche. Want in Sochi greep hij net naast het goud. Welke naam wordt straks uitgesproken in het nieuws van 4 uur. Puntje, puntje, puntje. Heeft Sotsi de gouden medaille gewonnen op de 1500 meter. Waar komen Verwij en Mantia terecht? Mantia met een goede start. Dit is echt een goede opening voor Koen. Hatsikadee, zegt Koen Verwij. Dankjewel Mantia. En wat deed Verwij qua rondetijd? Hij was qua rondetijd sneller. Maak het af, Koen, in die laatste ronde. Maak het af. En klokt zich door de laatste bocht. De laatste oeh, 100 meter. En oeh. 45 rond is het de knoppen tijd. Ript niet voor de debiet. Wordt het goud en wordt het niet. Het wordt het zo. Gelijk, oeh, gelijk, gelijk. Niet weer. En vooral. Oh. Nee zeg. Nee zeg. Wij en Broedka staan gelijk en nu gaat het om de duizendste van de seconde. En nu, en nu, kom op met die duizendste. Nee, het is Broetka. Oh, nee, nee. Drie duizendste oh, oh, oh, oh, oh. zit tussen. Drie duizendste zit tussen. Broedka wint het goud en Koen en Wij moet genoeg oh, nemen met de zilveren medaille. Ik weet misschien dat ik later wat meer tot de rust kom, maar het voelt het dus een heel groot verlies. Vier jaar geleden was het verschil tussen de Pol Broedka en Koen Verwij dus 3000ste seconde, het kleinste verschil ooit gemeten op een Olympisch schaatstoernooi. En nou vraag ik aan Rintje en Adnet, wordt het vandaag weer zo spannend? Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Ja, maar nu hoop ik dan dat het omgedraaid is. Ja, uh, dat dan zeg maar 3000ste voor heeft. Wie op wie? Op wie? Dat maakt niet uit. Op iedereen. Wat dacht je van Nuis? Ja, op iedereen. Ja. <laughs> Rintje, verwacht jij ook die spanning? Ja, het wordt beren spannend, want de kanshebbers uh, die zijn er in overvloed. Uh, podiumkandidaten, uh, ja, uh, ik, ik noem een paar, uh, Joey Mantia, uh, Sverre Lunde Pedersen... Uh, maar natuurlijk onze eigen uh, landgenoten. Waarvan de outsider uh, Patrick Roest ook nog grote kans maakt om op het podium te komen. Dat is wel grappig, want die Brodka die kwam vier jaar geleden ook eigenlijk uit het niets. Hè? En jij zegt altijd van ja, die 1500 meter, daar kan gewoon zomaar iemand opstaan. Ja, dat, de, als je naar de, de, de gouden medailles kijkt over de afgelopen Olympische Spelen. En dan ga je uh, terug tot uh, nou ja, 94 was, uh, was kos. Uh, dat, dat vind ik een terechte winnaar. Maar er zitten er een aantal tussen, waaronder ook uh, Brodka. Maar uh, uh, onze landgenoot uh, Thuiten, het was ook een verrassing. Uh, daar zit uh, Dirk Parra zit er nog tussen als verrassing. En dat zou nou niet op voorhand de echte 1500 meter kanonnen... Het zijn wel 1500 meter kanonnen, maar die hebben no niet echt geheerst op die afstand. Ze winnen niet vaak internationaal. Maar hoe maar kan dan dat dan? Net een op die kan dat? Spe... dat dat op die afstand dus wel gebeurt, terwijl het misschien op de 10 en op de 500 meter... Hè, even twee uitersten, dat, dat het veel minder gebeurt. Het, het is een afstand waar uh, alles wat je aan informatie mee kan nemen bij de start... Hoe, hoe, hoeveel favoriet ben je? Uh, uh, ga je voor goud? Uh, tuurlijk gaat iedereen voor goud, maar is het reëel? En hoe meer ontspannen en hoe minder ballast je meeneemt... op die, op die startstreep, uh, des te makkelijker gaat. Het is ook een afstand waar je in één keer... Uh, na 300 meter kom je eigenlijk al in je zuurstofschuld terecht. Dus je trekt jezelf echt helemaal leeg die qua energie. In je zuurstofschuld? Ja, als je begin, als je, stel je gaat lopen, 400 meter... Dat rondje wil je zo snel mogelijk doen. Dan begin je ook bijna maximaal. Je kan hem ook wandelen, maar dan ben je niet snel. Je wil uiteindelijk wel ja. een snelle eidneid hebben. Dat betekent dat je uh, nou, na 30 seconden... dan is die zuurstofschuld al zo erg... dat je gaat, wordt beperkt in bewegen... Alles gaat verkrampen en blokkeren. En dat is nou echt zo'n 1500 meter afstand waar dat gaat gebeuren. Praat de schaatsers daarom ook altijd over dat 1500 meter kuchje in de afloop. Ja, ook je, je longsysteem. Uh, je, uh, het kan zelfs zo erg zijn als de lucht heel droog is... wat je tegenwoordig heel erg hebt met, die, uh, met de indoorhallen. Uh, dan is de lucht zo droog dat je je luchtblaasjes in je longen zelfs uh, kapot rijdt. Die lucht, die, die zuurstof... Die, die moet zo uh, snel heen en weer. Omdat je hartslag zo hoog is. Je lichaam vraagt om zuurstof. Maar dat is er niet. Zo, je kan niet meer binnenkrijgen. En dan beschadigen die longblaasjes. Beschadigen, en ook nog een keer door het hoesten. En dan kan het zijn dat je gewoon bloed hoest. Na zo'n uh, 1500 meter. Ja, ken en dat is jij dat gevoel dan? Het meest extreme van de 1500. Het is alleen bij de 1500. Ja. Andere afstanden heb je het niet. Um, ja, ik heb hem ook wel een aantal keer op hoogte gereden. Nou, daar is het inderdaad helemaal uh, flink afzien. Maar het is ook... Kijk, bij een duizend meter eigenlijk net als je dat gevoel krijgt... dat je denkt, oh, ik kan niet meer, dan mag je finishen. En bij de 1500 meter komt er dan nog een rondje. En nou ja, ik als sprinter heb daar dan denk ik toch nog iets meer moeite mee. Bloed gehoest maar... ook, jij? Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Nee, maar kun je dan maar... niet zo diep gaan? Ik bedoel, is het dat juist de klasse van een echte 1500 meter rijder dat hij wel zich bij wijze van spreken tot bloedend toe kan, ja. kan kapot rijden? Nou, ik, ja, ik heb wel eens dat ik echt in die laatste bocht bijna zwarte vlekken zag, zeg maar. Maar dus, ja, gezond dat er sport. Maar als je, ja, ik wou net zeggen, als je dit hoort... zuurstofschuld, eh, bloedhoesten... Eh, een hele leuke sport op de woord. Ja, maar als je dan een dus. het, het stuk mag gaan... gaan. Dan, dan maakt het helemaal niet uit. Ja, nou ja, ik moet er wat voor over hebben. Hey, ik hoorde jou ja. net, Patrick, Patrick, ik hoorde jou net de naam uh, Brodka uh, nog even noemen. Kan dat vandaag ook gebeuren? Niet zozeer een Brodka, maar iemand die gewoon compleet uit de lucht komt vallen? Als je naar de, naar de gouden winnaars kijkt op een 1500 meter... dan kan dat zeer zeker, ja. Het is niet altijd dat de favorita wint. En, en Brotka heeft... zelf? Nee, die, die, die, die ja, je, je, je, ik zeg nee, maar gezien het voorseizoen... wij zijn analisten... en dan kijken we wat, wat is er gedaan uh, tijdens de World Cups... Uh, die individuele afstanden. Dus niet tegen, tijdens al round toernooi. Dan, uh, dan kun je als analist kun je zeggen... nee, Brotka is uitgesloten dat hij hier kan winnen... Maar goed, datzelfde dachten we ook van achtereten. Uh, 1500 meter is ook zo'n verrassende afstand. En daarom zeg ik, als outsider geef ik... Uh, Patrick Roest is echt een outsider. Uh, die zit in rit 4. Als we naar rit 10 kijken, dan vind ik... Uh, Swinks en Davis zijn outsiders. Maar dat zijn, outs dat zijn allemaal outsiders eigenlijk voor die derde plek. Want Patrick Roest, die zie jij niet een klein achterekentje doen... Uh. Het kan wel. Hij heeft, toch heeft hij het in zich. Als je hem ziet schaatsen, het klopt allemaal wel. Hij is, uh, hij is scherp. Hij neemt geen ballast mee van enige informatie... Uh, dat, hij, uh, dat hij hier een uh, overwereldrecord wil rijden. Hij wil alleen hier een goede rit neerzetten. En dat, dat zorgt ervoor dat hij uh, zeer ontspannen die 1500 meter in kan gaan. En echt maximaal kan gaan. En Annette, hoe kijk je naar die laatste rit? Pedersen tegen Mantia? Ja, ik denk dat dat een hele mooie rit uh, gaat worden. Ik denk dat ze ook heel veel Anneke hebben. Mantilla is een wat snellere starter. Maar een zware uh, loene penis rijdt hem eigenlijk uh, wat vlakker, om zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk zijn ze denk ik wel even sterk... en kunnen ze uh, elkaar echt wel uh, een mooie strijd Nu geven. zijn Mark Tuiter hier gisteren aan tafel bij die 1500 meter voor de vrouwen. Ja, maar de winnaar van de 1500 meter komt nooit uit de laatste rit. Nee, volgens mij staat bijna bij elke afstand wel van uh, toepassing. En wat je nu ook elke keer hebt gezien... is dat de winnaar al vrij vroeg zit, vroeg in dit programma zit. Annette, we gaan je even onderbreken... want het gaat weer gebeuren in die halle hiernaast. Herbert Dijkstra. De duizendmeter heats en dit is de tweede heat waar een Nederlander in actie komt... die bij de start zich een beetje verslichtte. Daan Breusma, hij rijdt nu in derde positie met de Canadees Cournoyer aan de leiding. De man die in Sochi al brons won op de 500 meter. Breusma nog steeds in derde positie inzet. Is een plaatsje voor de kwartfinale. En verder gaan we ook niet vanavond, want de finale zal pas zaterdag plaatsvinden. Ja, prachtig gezicht als de Koreaan nu naar voren rijdt en dat is niemand minder dan Lim. Die pakte al winst goud dus op de 1500 meter. Ten koste van Knecht in het. Uh Publiek vindt het allemaal prachtig hier. En als je met Lim in een heat zit, dan wordt het wel heel lastig. Want Breusma rijdt nu in vierde positie. Breusma is natuurlijk heel belangrijk ook voor de relay. En dit zal lastig worden om deze ronde te overleven. Hij moet bij de beste twee zitten. Gaat nu binnendoor, maar krijgt geen ruimte. De deur wordt dichtgegooid, Schuift wel een plaatsje op. Rijdt nu in derde positie. Met nog altijd de Olympisch kampioen Lim, die lang geblesseerd was. Nu aan de leiding. En Lim gaat nu naar de tweede positie en Breusma krijgt geen enkele ruimte. Zakt zelfs terug naar de vierde positie als Lim gang gaat maken. Twee ronden nog af te leggen. En nu moet Breusma dus opschuiven. Want anders is hij helemaal kansloos voor de volgende ronde. We gaan naar de bel voor de laatste ronde. Lim nog altijd aan de leiding. Japanner in tweede positie. Ook de Canadees lijkt in verslagen positie. En Breusma is kansloos en drinkt ook niet meer aan. Hij is uitgeschakeld in deze heat op de duizend meter.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 Rookruimtes in horecabedrijven zijn niet langer toegestaan. Het gerechtshof in Den Haag heeft niet-rokersvereniging in het gelijk gesteld om speciale rookruimtes te verbieden. Burgemeester Krikke van Den Haag wil dat er vaker een huisverbod wordt opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Ook moet de politie in meer gevallen zelf een onderzoek beginnen en zaken doorspelen aan het openbaar ministerie. Krikke vindt dat een goede manier om de hulp op gang te brengen. En uitzendbureau Randstad heeft een omzet geboekt van ruim 23 miljard euro. De winst steeg met 7 naar 631 miljoen euro. Randstad profiteert van de economische groei... en de vraag naar uitzendkrachten in vooral Italië, Frankrijk en Spanje. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Nog altijd zijn er problemen op de A4 Rotterdam-Antwerpen. De rijbaan is dicht bij Hoge Heide na het ongeluk vanochtend. Vanaf Tolen staat het verkeer in de file. Verkeer naar Vlissingen rijdt om via richting Het Verkeer richting Antwerpen doet dat via Breda. Op de A58 staat de file richting Vlissingen... bij Bergen-op-Zoom-Zuid, 7 kilometer. En er zijn technische problemen op de A7 Zurich en Oever... bij de Lorentzluizen. De rijbaan is tijdelijk dicht. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. We zijn weer in de schaatshal in afwachting van die 1500 meter. Maar morgen wordt de 1000 meter bij de vrouwen gereden. We zagen ze zojuist al trainen hier op, dit, op deze mooie ijspiste. Sebastian Timmerman, je hebt de loting inmiddels hè? Ja, en daarin zie ik dat Irene Wust in de vierde rit gaat aantreden. Natuurlijk zo vroeg omdat zij in de wereldbekers amper de afstand heeft gereden. Vierde rit al voor Wüst. Binnenstarten, dat is lekker. Dan mag je ook binnen finishen op de 1000 meter tegen de Italiaanse Daldossi dan duurt het even een tijdje totdat we... en dat is wel een hele mooie rit, zeg. Rit 12 van de 16 morgen op de 1000 meter. Jorin Temors tegen Brittany Bo. Bo, die viel me niet tegen. Niet extreem tegen zoals Bergsma gisteren op de 1500 meter. Temors start binnen, heeft dus ook de laatste binnenbocht. Maar Bo start natuurlijk veel sneller. Dus dat kan na 400 meter geschaatst hebben. Als ze terug zijn weer voor de eerste keer op de kruising... kan dat wel eens een moeilijke kruising gaan uh, opleveren. Maar Temors Bo is natuurlijk een schitterend... Affiche. Mio Takagi, gisteren tweede, kan ook goed uit de voeten op de 1000 meter. Die rijdt in rit 14 tegen Erbanova. Mogen we ook niet onderschatten. Voorlaatste rit Vanessa Herzog tegen de topfavoriete Nou Cordaira. En Marit Leenstra gaat het in de laatste rit opnemen tegen Hedder Bergsma. Start binnen en finish dus ook in de binnenbocht. Binnenbaan. Morgen op de 1000 meter voor de vrouwen. Dat is de 1000 meter. We kijken nu nog even vooruit op die 1500 meter die straks gaat beginnen. Wie heeft wat jullie betreft de gunstigste loting? Als je kijkt naar de Nederlanders. Ik vind eigenlijk allemaal dat ze allemaal wel een goede loting hebben. Alle of favorieten ja. die starten eigenlijk buiten. Uh, behalve Pedersen. Die start in de binnenbaan van alle favorieten. Dus... En Patrick Roes, zeg maar de outsider, die heeft dan ook de binnenbaan. Ja. Dus je kan eigenlijk niet zeggen... Uh, ik denk dat... van. Van de dat Mantia Pedersen, dat die misschien wel het meeste aan elkaar gaan hebben. En dat is die laatste rit. Die en dat is die laatste, laatste rit. rit. Is dat gunstig? Maar goed, is die laatste rit, uh, wil je daarin zitten? Uh, als je vlot kan starten en geen valse start maakt, dan, dan kan het nog steeds. Als jij de beste bent, dan ben je ook de beste in de laatste rit. Maar ga niet val starten. Uh, waarom niet? Er zit een luchtcirculatie in die hal. En die wordt al op gang gebracht door een paar schaatsers. Je hebt maar eigenlijk maar twee, drie schaatsers nodig. Als die rondjes gaan rijden, dan is zo'n hal treedt er een luchtcirculatie op en die blijft gewoon doorgaan. En op het moment dat de schaatsen stoppen, dan gaat ook die luchtcirculatie, die slaat, uh, die slaat dood. Ik moet jou ook even stoppen, Rintje, want wij gaan naar Herbert Dijkstra bij het short trekken. We zijn in afwachting van uh, heat 4. Inzet op de duizend meter is daar een plaatsje voor de kwartfinale. En in die heat komt zo dadelijk Shinky Knecht in actie. Er is wel wat over te zeggen, hoor. Want uh, Knecht is uh, in de Koreaanse pers toch onderwerp van allerlei uh, speculaties. Hij zou een middel hebben opgestoken tijdens de huldiging. Hij is van zijn geen kwaad bewust. En zegt ja, ons in allemaal. Het is ook een coole kikker natuurlijk... Uh, Shinky Knecht, die trekt zich daar allemaal niets van aan. En we weten ook dat hij vier jaar geleden in Sochi als jonkie... daar al brons pakte op de duizend meter. Nou, inmiddels heeft hij al zilver gehaald op de 1500 meter... en behoort hij zeker tot de favorieten op deze duizend meter. Maar je moet wel zorgen dat je steeds een ronde verder komt. Dit zijn de Heats, inzet, een plaatsje voor de kwartfinale... en dan heeft hij gunstig geloten vanavond met Focornet. En met Ren de Chinees en Sjevniks, dat is een let. Dat zijn niet de beste namen. En voor Knecht is iedereen bang en vooral ook de Koreanen. Hij heeft wel een goede verstandhouding wel met zijn Koreaanse concurrenten. Daar praat hij gewoon mee en ze lachen wat af met z'n allen. En Shinki oogt soms wat nonchalant, maar hij lacht alles weg. En als hij eenmaal weggeschoten is, is hij zeer gefocust. Dat gold overigens nog niet voor de heats op de 1500 meter. Dat was een wake-up call. Dat is natuurlijk de vraag of hij dat zo dadelijk ook nodig heeft op de duizend meter. Want ze staan nu bij de startstreep. En Knecht moet zorgen dat hij bij de beste twee finish. Dat moet niet een al te grote opgave zijn. Maar als hij er een beetje te makkelijk over denkt. En dat leek te gebeuren bij de Heats op de 1500 meter. Ja, dan wil hij wel eens te makkelijk van achteren gaan zitten. Dat gebeurt nu bij de start ook een beetje. Hij is wat moeizaam wegrijdt nu op de derde plaats. Waar... Uh, de Chinees nu aan de leiding gaat. De Chinees die tempo maakt. We hebben nog acht ronden af te leggen. Ren dus aan de leiding. gevolgd door Fokunen. En daar komt de Knecht al buitenom. Heel gemakkelijk met de handjes op de rug. Wat gaat het toch allemaal makkelijk met hem? Het is zo'n acrobaat. De schicht wordt hij ook wel genoemd. Het gaat heel gemakkelijk. Rijdt hij nu in tweede positie. En hij wil buitenom naar voren. En hij wil laten zien. Ja, kijk jongens. Deze heat is echt heel erg makkelijk voor me. Ik ga me natuurlijk makkelijk plaatsen bij die beste twee. En dat is die. ook. Ook wel aan zijn stand verplicht. En het publiek dat volgt hem. U kunt het horen. Sienkie Knecht gaat aan de leiding. Heeft nu anderhalve meter voorsprong op de nummer twee. En ze nemen zelfs iets afstand van de rest van het veld. Shinky Knecht, hij wordt hier omgeroepen in het stadion. Is hier een verdette. En hij is de grote concurrent van de Koreanen. En dat hebben ze natuurlijk goed in de gaten. En nog steeds gaat hij aan de leiding. En hij moet zorgen dat hij die positie vasthoudt. En minimaal tweede wordt. Want dan gaat hij door naar de kwartfinale. Maar het lijkt echt een hele makkelijke opgave. Want Knecht rijdt makkelijk. En we zien dat de led inmiddels is gelost. Ja, nu wordt het toch nog weer link. Want dan gaat de Chinees binnen door, En rijdt de Chinees eens aan de leiding. En dan zegt Knecht... Ja, maar Wacht eens even, zo makkelijk gaat het niet. Die gaat weer binnendoor als een echte acrobaat. En wint met speelsgemak deze heat. En verslaat de Chinees die tweede wordt. En die beide mannen zijn door naar de kwartfinale. Dan gaan we naar die 1500 meter van zometeen. Bert Maaldering die sprak vanmorgen nog met Koen Verwij. Koen Verwij een van de grote favorieten. Dat deed hij na de laatste training. En hij herinnerde Verwij nog even aan dat pijnlijke verlies van vier jaar geleden. Als ik zeg uh, 3000e, wat zeg jij dan? Uh, niet meer aan gedacht. Nee? Zeker niet. Nee, ik, ik, dacht ben, dat... ik ben bezig met nu en uh, niet meer het verleden. Want ik dacht dat dat vier jaar lang uh, adrenaline gegeven heeft. Nou, Ik heb het na die ene nacht al uh, afgesloten. hoor en, uh, Ik rijd nu weer, uh, ik rij nu weer gewoon om mijn beste race te rijden. En, uh, daarvoor, daarvoor ben ik nu hier bezig. en Ik ben niet uh, met een revanche bezig. Of dergelijke. Gaat dat gebeuren, die beste race? Ik voel me heel goed. Ik uh, ben uh, ontspannen, gezonde zenuwen. Ik schaats hard. Ik, uh, van mij mag het allemaal wel komen. Ja, van mij mag het wel beginnen. Ik heb er zin in. Wat zijn gezonde zenuwen? Nou ja, weet je, als je zenuwachtig bent, dan uh, presteer je beter. Tenminste, ik. En uh, dit zijn wel weer de zenuwen die ik uh, altijd heel fijn vind om te hebben. En dat, uh, dat noem ik dan gezonde zenuwen. Daar ga ik altijd uh, harder van schaatsen. Betekent dat ook niet slapen de nacht voorafgaand en zo? Nou nee, dat, uh, dat ging wel aardig eigenlijk. Ja, nee, weet je, ik, uh, ik voel me relaxed. Ik ben goed en, uh, ik schaats gewoon goed en uh, voor mij mag het inderdaad allemaal wel beginnen. Jouw coach hier is uh, Dusty Hill. Maar jouw echte coach is natuurlijk de al Stapoltafets. Hoe vaak heb jij contact met hem gehad de afgelopen dagen of misschien wel de afgelopen uren? Uh, ja, toch wel uh, dagelijks eventjes een happy of een, uh, soms een telefoontje. Maar voor de rest, weet je, het werk is allemaal gedaan. Uh, ik, ben, uh, ik ben goed uh, met uh, mezelf voorbereiden. En... Uh, ja, Desli is ook een goeie. Die weet inmiddels ook uh, heel goed uh, waar ik op moet letten. En, waar moet jij op letten? Uh, uh, ja, met technische aspecten. En uh, weet je, ik ben een, uh, een krachtige rijder. Uh, ik, ik kan heel uh, makkelijk snelheid maken vanuit een uh, bepaalde rust en ontspanning. En uh, dat uh, moet ik zien toe te passen. En dat uh, gaat de uh, gaat laatste weken uh, heel goed. Ik weet dat er een briefje bestaat. Een briefje van Poltavets. Wat staat daarop? Er staat, uh, er staat een hele goede rit op in ieder geval. ik ga, geen, uh, Het ik ga... de tijd op, hè? Er staat een tijd op, ja, maar uh, die ga ik nu niet zeggen, dat zal ik na de race zeggen, maar... Uh, dat is de winnende tijd, hè? Het, uh, het zou goed genoeg moeten zijn voor de winnende tijd. Want jij bent nu echt het beste van dit seizoen, want je kunt ook zeggen van, hey, in het voorseizoen was je heel goed in vorm. Ik bedoel, uh, was dat dan niet de piek uh, qua jou, uh, wat jou betreft? Nee, nee, zeker niet. Ik uh, vind dat ik nu beter schaats als in het voorseizoen. Dus met de bravoure? Rustig, uh, gefocust... Uh, ik ben gefocust op mijn taken en uh, voor de rest op de ontspanning wanneer het moet. En, uh, ik, uh, ik, zit lekker, uh, ik zit lekker in het Olympisch Dorp in mijn appartement. Ik uh, zit met Zoram, mijn fysiotherapeut en, uh, dat, uh, en met Desli hier op het ijs. Op, het, uh, op de trainingen gaat het goed, Dan is de lichte focus hoog en uh, in het Olympisch Dorp uh, zijn we aan het herstellen en rustig. Ik, uh, Je kunt uh, de knop stoer echt uitzetten hè? kan. Ik, uh, ik hoop dat ik het een andere keer iets weer wil laten zien. Maar eerst, uh, weet je, van, uh, er staat uh, vanavond uh, iets heel moois op het programma. En daar, uh, daar heb je dit voor nodig. Bert Maaldering die vraagt naar de bravoure van Verwij En Annette, hij klinkt zo rustig. Is hij die bravoure kwijt of is dit gewoon focus, focus, focus op die 1500 meter? Nou, um, ik moet zeggen, hij klinkt wel echt rustiger dan bijvoorbeeld met het OKT. Toen vond ik hem ook vrij wild schaatsen. En... Volgens mij is hij ook wel gewoon blij dat het nu gaat beginnen. We uh, hebben uh, ook ja, een lange weg afgelegd. En nu mag hij eindelijk uh, ja, een, uh, een herkansing. Hij noemt het zelf geen herkansing. Maar het is toch wel weer een nieuwe kans op goud. En omdat hij dus iets rustiger is, verwacht jij hem nog beter als toen bij het OKT? Nou, um, hij zei een aantal dingen van: ik ben ontspannen. Maar ik heb wel gezonde zenuwen. En dat is, wel, dat is wel echt belangrijk. Dat je uh, nu nog niet die focus pakt die je straks met de race nodig hebt. Maar wel een bepaalde scherpte al hebt. En wel die ontspanning hebt. Dus dat is altijd heel tegenstrijdig uh, voor je wedstrijd. Je bent altijd een beetje op zoek naar het ideale gevoel wat je van tevoren wil hebben. Want je wil niet uh, nou ja, helemaal ingekakt zijn. Maar je wil ook al niet helemaal op scherp staan. Dus... Nou ja, hoe die klinkt in zijn bewoording zou ik zeggen van... hij heeft een goede focus, hij is gezond zenuwachtig en goed ontspannen. Precies. De juiste balans. Ja, Precies. goede balans. Belangrijk. Maar je dat briefje waar hij het over heeft, hè, dat briefje van Poltervets... daar staat dan de winnende tijd op. Hoe ziet hij eruit, denk je? Ik denk dat Poltervets er zeker een 1,43 op heeft gezet. En, ja, ik, ik schat dat zelf ook in. Maar als we naar de, naar de barecords kijken die hier eigenlijk vorig jaar zijn gereden tijdens de keer afstanden. Dan, uh, dan worden die niet gehaald. Dus het is minder snel dan vorig jaar. En dat zou ook betekenen dat het, uh, het barecord van Kjeld Nuis 1.44.36. Ja dat kan wel eens heel moeilijk worden. Dus, maar ik denk wel als je daar in de buurt zit. Dan, uh, dan kan het zomaar goed zijn voor goud. En over poltervets gesproken, he, over die coach. Uh, er is natuurlijk een hele hoop discussie geweest in dit jaar, dit seizoen... Uh, over, over de keuze van hem om met de Russen mee te gaan trainen. De keuze van Koen Verweij. Wat vind jij er eigenlijk van? Ja, ik vind, dat, ik vind dat op zich lastig. Op zich snap ik de keuze. Kijk, op het moment dat je echt uh, uh, niemand hebt in Nederland... eigenlijk geen team meer vindt, dat je denkt van nou, daar kan ik goud mee winnen... Uh, is hij zelf op, uh, op pad gegaan en heeft gewoon gedacht van... Uh, oké, okay, bij welke trainer wil ik zitten om uiteindelijk mijn ultieme doel te halen? Uh, dat is Poltefets. Die zit in Rusland. Ja, dan snap ik <coughs> dat hij Poltefets, omdat hij daar contact mee op heeft genomen... om te kijken of daar een samenwerking mogelijk is. En uh... Moet je dan nou wel rekening houden met de hele discussie eromheen... met de hele dopingverhalen uit Rusland, alle onthullingen... Nou, ik denk als, als dat uh, op voorhand allemaal bekend was... Dat, die, uh, dat het er misschien niet aan begonnen was. Natuurlijk waren er wel kleine dingetjes al bekend. Maar uh, nog niet zo groot uitgemeten zoals dat uiteindelijk uh, in het nieuws kwam. Ja, want het schept ook onrust hè, natuurlijk in je voorbereiding. Ja, natuurlijk schept het onrust. En, en, en zeker, uh, ja, je, moet, uh, je moet van doping moet je, moet je ver weg blijven. En uh, die Russen die zijn uh, eigenlijk uh, massaal geschort. Zeker ook van de ploeg van Poltefets. En misschien ben ik naïef. Ik denk zelf dat Poltefets daar echt uh, niks van weet. Dat dat toch uh, ergens anders uh, geregisseerd wordt. En uh, ik denk ook niet dat we dat Koen daar uh, op aan moeten vallen. Nee, uh, En hij heeft wel voor wij weer uh, op de rit gekregen. Ja, waar hij vandaan komt, dat is wel bijzonder hoor. Ja. Want, want Koen die, ze heeft echt in een diep dal gezeten. Ook door zijn, dus door zijn luiheid. En Koen is natuurlijk toch een beetje een exter. Alles wat glimt, dat vindt hij prachtig en... Daar, daar gaat hij in mee. Is snel afgeleid. Uh, je ziet het ook aan, uh, aan zijn lichaam. En uh, hij is nu gewoon echt strak. Hij is scherp. Bert Dijkstra, de volgende komt in actie. We hebben Rintje, of uh, Rintje moet je mij horen. We hebben Shinky gezien. En nu krijgen we iets te laat. Klopt, Shinky Knecht is door naar de volgende ronde. De kwartfinale. We zijn zojuist gestart in de zesde heat. Alweer een Nederlander, Jacques de Laat. En hij uh, rijdt nu in derde positie. De Koreaan Seo. Hij is de regerend wereldkampioen. Die gaat nu aan de leiding. Seo, die uh, niet doordrong uh, tot de finale op de 1500 meter. Het is ook meer een toernooi-schaatser. Hij is op alle afstanden goed. In het klassement komt hij dan bovendrijven. Maar hij is natuurlijk uh, extreem goed ook uh, in dit veld. Als de Chinees hand nu aan de leiding gaat. Ja, die was ook al wereldkampioen kampioen. Dat was in 2016. Dat betekent dat uh, Itzak de Laat heeft geloofd, Ook alweer in een sterk bezette heat. Rijdt nu in derde positie. En dat zou niet voldoende zijn. Zelfs in vierde positie nu. Om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Isaac de Laat. Heel belangrijk ook voor de relay later vanavond. Die moet nog even opschuiven naar voren om zich te plaatsen voor die kwartfinale. Maar hij krijgt geen enkele ruimte want de Italiaan Dotti zit er ook nog bij. Dan gaat de laad binnendoor en is daar ook de Korea voorbij. En lijkt dat aan de leiding te gaan maar dan is het toch weer de Chinees hand die aan de leiding gaat. Als uh, Itchak de laat deze positie bij het vast te houden. Tweede positie, ja dan zit hij goed. En de Koreaan Seo helemaal achterin. Dat vind ik toch wel verrassend. Want Seo die laat het helemaal lopen. En de achterstand wordt groter bij het horen van de bel. En zit de laad nog steeds heel goed hoor. De Chinees aan de leiding. De laat in tweede positie. En wat laat die Koreanen toch liggen. Of komt hij in de laatste meters. Nee, nee. Het is iets te laat. Die zich als tweede man plaatst achter de Chinees. En dat is toch wel verrassend hoor. Seo is dus uitgeschakeld. En De laat is door naar de kwartfinale. Dat zullen de Zuid-Koreanen daarin staan. Dat is niet leuk gevonden hebben zeg. Ongelooflijk. Maar ik dan ook nog even terug naar die heat van, uh, van Shinki. Dat ziet er toch lekker uit. Dat is toch speels. Annette, jij hebt wel eens een zomer. Short -track. Hoe kijk jij naar Shinky? Ja, het lijkt mij heerlijk als je zo gecontroleerd... en ja, toch eigenlijk ook met zoveel controle die de, de, de rit kan winnen. Hij speelt gewoon hè, met die andere deelnemers. Ja, en volgens mij geniet hij daar ook wel een beetje. Ja, dat vindt hij wel echt mooi. Ja, ja, ik zei het al, je hebt een, een zomer gedaan. Wat, wat fascineert jou zo aan shorttrack? Nou, wat ik wel echt heel leuk vond... is dat je ook met de wedstrijden heel veel competitie... Uh, maar dat heb je ook in de training. Ja. Het, is, het is wel echt een hele andere manier van schaatsen. Het enige... Ik, ik heb ook wel eens tegen mezelf gezegd... Van, ja, eigenlijk ben ik twintig jaar te laat gaan uh, trekken. Ik, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En uh, juist dat speelse en die, uh, dat eigenlijk, het onverwachte... en dat vind ik eigenlijk ook weer meteen het nadeel. Want bij het lange baan, als je goed bent... en je, je, je rijdt de rit van je leven... Nou ja, dan kan je winnen. En dan, um, maar bij shorttrack hoef je niet eens de beste te zijn. Maar er komt ook heel veel tactiek bij kijken. En ja, dan kan je misschien ook wel een beetje verschuilen. En dan pas, uh, en dan pas met een gelukje of misschien met ja, tactisch inzicht kan je ook winnen. Had je het maar twintig jaar eerder geweten, dan had je dus ook uh, Rinkie, wie weet? moeten we het <hat> nog hebben over jouw uh, shorttrack kwaliteiten? <technic> nee, daar hebben we het al genoeg over gehad. <hat> de foto <hat> met Shinky. <that> maar hetzelfde verhaal van Annette. Ik, ik vond het ook leuk. Het is nog steeds leuk om te doen. Alleen je hebt nu de power niet meer. Dus de krachten die op je, op, je, op je lichaam komt... is eigenlijk ongelooflijk. Het gaat zo hard. Je ziet dat niet op tv. Maar je ziet aan de hellingshoek die ze maken... en de krachten die die schaatsen op het ijs overbrengen... dat het, dat, dat echt immense krachten zijn. Dus die jongens zijn allemaal superfit zeg, we moeten nog even over die 1500 meter verder hebben. Want we hadden het net over Poltavets en Verweij. En wij ja. Uh, maar nu wordt hij ineens getraind door een... Of getraind, begeleid door een Australische, hè? Uh, Desley Hill. Ja, maar die kent, kent hij ook. Daarvan. Nee, die kent hij ook. Dat is geen enkel probleem. En een 1500 meter is een afstand van... Uh, Oké, okay, er staan uh, coaches staan er op de kruising. Maar die kunnen ook weg. Die schaatsers weten exact wat ze moeten doen. Je rijdt namelijk bijna op het hardst van je kunnen. Je gaat weg, je opent... En uh, dan zit je al op, dus na 300 meter zit je op topsnelheid. En die topsnelheid die gaat daarna alleen maar afnemen. Dus je rijdt eigenlijk maximaal. Dan nou, zeg je daarmee dat eigenlijk iedereen die een rondebord kan vasthouden en op schaatsen kan blijven staan, dat hij daar aan de kant kan coachen? Nou, in, in, heel, in heel veel gevallen kan het ook wel eens vertragend werk dat er iemand staat. Je moet namelijk zo die focus hebben van alleen dat schaatsen. En uh, 1500 meter is zo'n afstand, zelfs 1000 meter. Dat weet dan net denk ik ook wel. Dat je daar eigenlijk geen rondetijd nodig hebt. Want je gaat op je hartst. Bij, uh, bij Jak hadden wij altijd tot en met de 1500 meter geen rondebord. Ja. En op zich, uh, kijk het werk is al gedaan. Een coach tijdens een moment dat je hard aan het trainen bent. En waarin je moet bepalen van doe ik een training wel of doe ik het niet. Uh, ik voel me niet helemaal fit of ik voel me juist heel fit. Zal ik het extra's doen? Dat zijn veel belangrijkere keuzes om te maken. En je hebt tegenwoordig je mobieltje dus in principe kan hij dus, uh, zoveel contact hebben met Costa met, uh, als hij wil. Dus een, een, een coach kan je missen, maar dat we Yuskov hier moeten missen. Ja, toch de koning van de 1500 meter uh, de, de afgelopen tijden. Hoe erg is dat? Ja, ik vind het sportief gezien heel erg jammer. Voor de, voor de competitie, zeg maar. Uh, maar ja, als hij vals heeft gespeeld, dan is het terecht. Rintje, kijk jij ja, er ook naar? Precies zo, ja. Nee, ik ben een ik zwaar antidoping. En uh, als hij vals speelt, dan, uh, dan moet je gewoon wegwezen. En hij heeft, het, hij heeft echt de 1500 meters heeft hij geheerst. Dus uh, Juskov staat, staat bijna op elk rijtje staat, die, staat die bovenaan. Als je die individuele 1500 meters pakt. En uh, ja, die is nu weg. Dus je gaat eigenlijk kijken vanaf plek 2. Maar uh, Nuis heeft laten zien dat hij hem kan verslaan. En heeft Juskov ook de Nederlanders scherper gemaakt, beter gemaakt? Absoluut. In ieder geval Koen. Hij heeft, ja, hij heeft, het, hij heeft het weer uh, de 1500 meter heeft die niveau neergezet waar iedereen in mee moest. Want uiteindelijk willen ook een Nuis en een Verwij die willen winnen. En als Juskov de basis neerzet, dan moet jij die basis ook hebben. Het is ook, wel een ja, het is ook wel een beetje zijn manier van rijden. Wat je nu ook weer meer ziet bij bijvoorbeeld Patrick Roest. Die hem ook bijna vlak rijdt. Uh, in ieder geval de drie ronds binnen anderhalf seconde. Dat zie je ook bij Pedersen. Dat heeft hij ook wel weer uh, meer neergezet. Dat zag je na Fabrice, zag je dat bijvoorbeeld een tijdje niet. Ja, wat ik heel opvallend vind bij Yuskov. als je bijvoorbeeld uh, je slagfrequentie, het aantal slagen wat je rijdt over het rechte eind. Het vermogen wat Yuskov kan, rij, kan, kan rijden. Dus de, tijdens de afzet maak je voorwaartse meters... en de streksnelheid waar Joeskov uh, dat mee doet... die streksnelheid is eigenlijk zo traag... en hij maakt zoveel meters... dat doet geen enkele schaatser. Dus Joeskov moet zo ongelooflijk berensterk zijn... om zoveel vermogen te te leveren in zo'n 1500. Sebastian Timmerman, die luistert trouwens ook mee... een ja. eindje verderop daar op die commentaarpositie. Sebastian, jij er ook nog iets over weten? Nou, inderdaad, over Juskov. Die heeft inderdaad, het we worden we Rintje al zeggen... deze afstand gedomineerd. Dus je kijkt naar de afgelopen Olympiade. Dus de, de periode tussen Sochi en nu won hij... 11 van de 25 wereldbekerwedstrijden. Dus dat is bijna de helft. Plus ook nog eens twee wereldtitel... en de eerste Europese titel. Kelp Nuis won de vijf wereldbekerwedstrijden. En met Nuis was er nog maar één andere Nederlander... die. Wereldbekerwedstrijd won in de afgelopen vier seizoenen. En dat is Sven Kamer die hier deze wedstrijd natuurlijk niet rijdt. Uh, als je teruggaat naar Koen Verwijs' zijn laatste internationale zegen... dan moet je al terug naar november 2013 in Calgary. Dus dat is al wel lang geleden voor Verwijs. En nog even over dat rijden van Yuskov. Je ziet dit seizoen dat ook de Noren dat enigszins gekopieerd hebben. Dat hele vlakke rijden van die rondjes... Maar als je dan kijkt naar de loting, Johansson, de 19-jarige 19 talent... Hendriksen, 25, Pedersen, 25. Alle drie starten ze binnen en finishen buiten. En daar zijn de Noren helemaal niet blij mee. Daar balen ze echt van als een stekker. Goed, even nog over Nuis, hè. Uh, Rintje. Uh, de wereldkampioen op deze afstand, op het OKT, wint hij van, van wij? Heel nipt, weliswaar. Is hij gewoon de grote favoriet dan? Ja, absoluut. Ori heeft Nuis er uh, vreselijk goed op staan. De manier hoe, uh, hoe Nuis hier rondrijdt is vol zelfvertrouwen. Uh, met ontiegelijke hoeken in de benen. Dus dat de, de, de bepaalt hoe diep je zit. Ja. Hoeken in de benen? Ja, hoe diep je zit. Normaal gesproken schaatsen rond de 90 graden aan hoe diep je zit. Maar Nuis zit daar beneden. En ik ben bang als je te diep zit vraag ik me af, hoe gaat nu straks die laatste ronde uh, doorkomen? Gaan die Op... benen verzuren? Ja, die gaan zo ja, ontzettend verzuren. Maar hoe goed is hij uiteindelijk dat hij met die hoeken die hij nu heeft... kan hij die, die laatste ronde doorkomen? Daar ben ik benieuwd naar. En hij is goed. We hebben dat met OKT gezien... het Olympisch kwalificatie toernooi, dat hij dat ook kon... En kan hij het nu nog? Ja. Of is hij nog beter? Bij de ja. WK afstanden vorig jaar op deze baan nu eens twee wereldtitels. En dat geeft hem wel vertrouwen. Vorig jaar hebben we ook hier echt zo'n uh, winning streak gehad. Gewoon uh, elke afstand uh, achter elkaar. En uh, dat zorgde ook zeker wel voor extra druk. Maar ook zoiets van, nou mag ik. En dat heb ik nu ook wel, omdat het gewoon lekker gaat. Kijk als ik nou hier een barak in de rond rij, Maar dat gaat hartstikke lekker. Dus uh, ik heb er vooral zin in. Nou, hij heeft dus veel zin in. Nou, dat is in ieder geval heel fijn. Uh, nog even ja, over de loting. Daar hebben we het over gehad trouwens. Uh, nog even over Nuis zelf. Hè, over de druk. Het zijn zijn eerste spelen. Hè. De laatste twee heeft hij gewoon uh, gemist. Legt dat nog extra druk op zijn schouders? Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe hij het hier gaat doen. Kijk, de vorm is goed. En bij de Olympische Spelen komt er toch nog wel een grote factor bij. En dat is echt die druk. Uh, op zich zit hij... Die vrij vroeg in het programma. Ik denk dat hij het zelf echt wel prettig vindt. Dat hij zich echt net als Irene eigenlijk gisteren uh, kan, kan concentreren op zijn eigen rit nog niet zo heel veel informatie uh, meeneemt in zijn rit. Zoals Rentje net, uh, net ook zei. Dus ja, ik denk dat hij vandaag ook uh, vooral van zichzelf gaat winnen als hij hier een uh, hele goede prestatie levert. Omdat uh, ja, in het verleden Ging het wel eens mis. Maar uh, ja, hij heeft nu echt wel laten zien dat hij dat goed omde... op orde heeft. Vandaag moet het dus allemaal goed komen. En uh, we gaan het allemaal beleven bij Radio Olympia. Even de voor Ster, Nieuws en Ster. Maar daar zijn we er weer hoor. Met de 1500 meter bij de mannen. Tot zo. Best. De Franse regering komt nu met een waarschuwing. Geen wiet of andere drugs meer op de pistes. Het NOS Radio 1 journaal. Hoezo wijzen de Fransen vooral naar Nederland? Ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was. Waarom heeft hij het dan naar zichzelf toe getrokken? Hij had ook kunnen zeggen: Ik heb dat van horen zeggen. Het NOS Radio 1 journaal. Nog altijd is niet duidelijk waardoor die Russische Antonov gisteren neerstortte. Waarom skating so in, a mode in a city like Amsterdam. Met.